Geri Verbeet neemt komende dag afscheid als kamervoorzitter. En donderdag wordt een nieuwe kamer geïnstalleerd met 51 nieuwe leden. Grand satirisch weekblad Charlie Hebdo... publiceert komende dag nieuwe spotprenten van de profeet Mohammed. De publicatie ligt gevoelig vanwege de onrust... over de anti-islamfilm Innocence of Muslims. politie heeft de veiligheidsmaatregelen rond de redactie opgevoerd. Vorig jaar werd er bij het tijdschrift brand gesticht... nadat het de Deense Mohammed cartoons had gepubliceerd. De Palestijnen zijn er alleen op uit om Israël te vernietigen en ze zijn niet geïnteresseerd in vrede. Dat zegt de Republikeinse presidentskandidaat Mitt Romney in een uitgelekte video. Gisteren kwam er al een deel van het filmpje naar buiten, waarin Romney mensen belachelijk maakt die op de democraten stemmen. In de nieuwe beelden zegt Romney dat het geen zin heeft om te onderhandelen over vrede in het Midden-Oosten.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 Dan het weer. Vannacht vooral in de kustprovincies buien... maar ook in het binnenland niet overal droog. Temperatuur daalt naar 8 graden. De komende dag regelmatig buien met een kleine kans op onweer. Het wordt hooguit 16 graden. En tot zover het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. De A1 Apeldoorn richting Hengelo bij knooppunt Buren... is een omleiding ingesteld. Komt door een gekantelde vrachtwagen. Verkeer richting Duitsland volgt Enschede. De A35, B54 en de A31... En dan de N233, Kesteren-Veenendaal, tussen Centrum en de A12. Die weg is in beide richtingen dicht. Naar verwachting is de weg over een uur weer vrij. En dat was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Helco Span. Goed hè, om te weten dat u nog steeds bij ons bent in ons Huis van de Maan. Mijn gast van vannacht, politiek journalist en commentator Rob Goossens... is een van de ferries, de vier jonge politiek commentatoren van NRC Next. En het komend uur is hij mijn sidekick. En samen hopen we vooral te gaan praten met luisteraars... die bij de laatste verkiezingen of Partij van de Arbeid of VVD gestemd hebben. En Rob, wat wil je precies van ze weten? Nou, ik wil heel graag van ze weten of ze ermee kunnen leven... dat hun partij zo meteen met uh, nou ja, eigenlijk de grote vijand uh, in zee gaat. Of ze daarmee kunnen leven. En wil je dan ook weten welke punten ze nooit willen opgeven... en welke punten nou dat, ja, wat dat makkelijker dat op, opgeefbaar zijn? zijn. Ja. Goed. U kunt bellen als u mee wilt praten. 0800-1121. Vooral natuurlijk als Partij van de Arbeidstemmer of VVD-stemmer. 0800-1121. Mailen kan naar casaluna.ncfv.nl. En twitteren, dat kan dan weer met hashtag Casaluna. En via Twitter komen er ook vragen voor jou binnenop. Deze vraag is gesteld door Anneke Jonkers... Um, Anneke hoorde jou in het vorige uur zeggen dat je de politiek niet in wil. Je zei hoe meer je met politiek te maken krijgt... hoe uh, beter je weet dat je het er uiteindelijk zelf niet in zou willen. Waarom is dat precies? Dat wil Anneke graag weten. Ja, omdat ik, uh, ik, ik, ik mis een bepaald... Ja, ik, ik, ik, ik mis vertrouwen Bij mezelf hoor. Ik, ik, er is niemand in de politiek die ik, die ik echt, echt mijn stem toevertrouw. Ik heb wel eens gezegd, maar daar kreeg ik meteen heel boze reacties op. Van, van de lijsttrekkers is er niemand bij, bij wie ik met een gerust hart op zolder zou gaan zitten tijdens de oorlog. Ja. Maar het is wel, ja, het is, het is, het is wat, wat is scherp aangezet. maar Het is wel ongeveer waarom ik denk van nou, die, die slangenkal, uh, dat, daar hoef ik zelf niet, uh, niet, niet in te gaan zitten. Want wie weet word ik terzelf, zou ik er zelf ook door, uh, door verpest worden. Want zouden mensen bij jou wel? goed ondergedoken zitten, denk je, tijdens de oorlog? Denk ik wel, maar ja, je weet natuurlijk nooit. Het dat zijn, dat zijn van die dilemma's. Je, je kunt ze niet echt beantwoorden. Niemand weet wat hij zou doen als de oorlog zou uitbreken, want iedereen denkt dat hij aan de goede kant staat. Ja, en je bent bang dat als je de politiek ingaat, dat is trouwens wel een soort motie van wantrouwen naar het veld waarin jij wel heel actief bent. Ja, ja. Ja, ja ik, ik, ik schrijf de walging van me af. Nee, ja, grapje, zo, zo erg is het nou ook weer niet. Maar inderdaad, uh, ik, ik ben erg kritisch. En ik denk, uh, het, het is niet dat het, dat het mijn werk uh, tegenwerkt. Dus sterker nog, juist omdat ik kritisch ben op de politiek... kan, ben ik, beter om, om, uh, kan ik beter tot de essentie komen. Ja, maar geen uh, politicus, die is niet uh, uh, aan jou verloren gegaan. Dat, nee. dat blijkt nu. Uh, dan een uh, vraag van een twitteraar. Of jij denkt dat de cultuurbezuinigingen gerepareerd, gerepareerd zullen worden... Eh, door dit potentiële nieuwe kabinet met eh, Partij van de Arbeid en VVD? Ja, nou, ik, uh, ik, ik denk het wel. Uh, niet helemaal. Uh, omdat ze ook voor een deel wel het effect hebben gehad waar, uh, waarop gehoopt werd. Ik zou zelf... Eigenlijk zeggen we dat het gek is dat de, uh, dat, dat de btw wel wordt teruggedraaid naar 6%. Maar de bezuinigingen op de, op de instellingen niet. Ik, ik zou dat zelf eigenlijk omgedraaid hebben. Uh, maar het, uh, ik, ik denk in ieder geval, voor de PvdA is het een belangrijk punt. Uh, dus die zullen in ieder geval uh, iets van geld reserveren voor, uh, voor de cultuur, absoluut. Dus dat deel uit de troonreden dat zou nog wel eens overeind kunnen blijven. Ja, ik hey, dacht niet dankzij ja. de Kunduz-coalitie. Nee, ja, ja, nee. Dankzij de Partij van de Arbeid. Uh, dan aan de telefoon Arman. Goeienacht, Arman. Goeienacht, je spreek met Arman. Arman, op welke Echt. partij heb jij gestemd? Eigenlijk, ik woude in de begin het begin SP stemmen. Maar ja? toen dacht ik dat de SP in de peiling uh, zo uh, uh, omlaag gaat alleen. En toen dacht ik, weet je wat, ik woude in PvdA uh, uh, stemmen. Dat die een beetje uh, tegenstand bieden tegen PVV. Mm -hmm. En ik heb uh, PvdA gestemd, maar ik ben nu eigenlijk heel blij, heel blij, als die twee komen. Want dan is de zachtheid van de PvdA en de hardheid van de, van de VVD zou heel goed zijn. Bij alles. Ja, ja, dus je dat vindt was... dat wel een mooie combinatie. De zachtheid van ja, de Partij Hele van de Arbeid combinatie. en de hardheid van de VVD, terwijl je zelf op die zachte Partij van de Arbeid gestemd hebt. Arman, uh, heeft deze analyse, uh, Rob, wat vind je daarvan? Nou, ik ben, uh, ben een beetje gerustgesteld. Uh, want dan, uh, dan wordt deze coalitie toch wat, uh, wat, wat de kiezer van heeft gewild. Uh, waar, ik, waar ik met name bang voor was. Was dat di dit niet is wat, uh, wat de kiezer wil. Maar wat, wat we hier in ieder geval horen is één kiezer die uh, tevreden is met, uh, met wat er uitrolt. En ik denk dat dat voor de stabiliteit van het Nederlandse bestuur uh, erg goed zou zijn. Als, als iedereen er zo over denkt. Dus Arman is de gedroomde kiezer. Precies, daar zit. Als ik zou een, een voorbeeld noemen, ja. bijvoorbeeld die, uh, die uh, geld die, die naar uh, ontwikkeling uh, hulp gaat. Ja. Ik kom zelf uit Afghanistan. Nou, als ik jou zeg, bijvoorbeeld als 50.000 voor één ding gaat, die gaat 40.000 alleen maar naar de jojo's. Die hebben van hele dikke auto's. Die Misschien gaat 5% of 6% gaat naar de echte mensen die daar hebben, hulp nodig hebben. Maar nu komt PvdA en PvdA samen en wat ze gaan zeggen... PvdA zegt bijvoorbeeld je gaat 3 miljard bezuinigen. Maar het zou niet 3 miljard worden, maar dan zou bijvoorbeeld 1,5 miljard worden. Dat is een heel goed. Of bij Defensie het zou niet 1 miljard bezuinigen worden, maar zou bijvoorbeeld 500. Nou, ik, ik denk dat elke Nederlander... Ik ben, ik ben, ik ben Afghan, ik maar ik heb een Nederlandse paspoort. Mm -hmm. zou elke Nederlander met zulke combinatie blij zijn. Dus wat dat betreft komen we mooi in het midden uit... en jij bent er blij mee. In een analyse die erop wel uh, is gestemd. Absoluut, ja. ja. ja. Arban, dankjewel dank voor je telefoontje. Hele fijne dag. En goeiedag fijne toch. Ja, dag Arbal dag. Dan aan de telefoon een uh, oudere dame... Uh, die niet per se met haar naam op de radio genoemd uh, wil worden. Mevrouw, goedenacht. Ja, nacht. Dat ben ik dan. Dag mevrouw. Ik ben uh, 84. Ja. En uh, ik heb verteld aan die meneer die me aannam... Uh, dat, dat is Semigiel, ons regisseur. Ja, dat ik helemaal niet van plan was om te gaan stemmen. En dat ik de, dus uh, zeg maar een half uur daarvoor heb ik me aangekleed. En dan ben ik toch gegaan, naar, want ik heb alleen maar radio en geen televisie. Dus ik zie geen gezichten. En, uh, en toen wist ik ineens op wie ik zou stemmen, wie ik het gun. Oh. En dat was dan inderdaad, dat mag ik u, u vertellen, heb ik in het stemlokaal niet gezegd. Maar, uh, want ik heb een gesprek gehouden natuurlijk, want het was lekker avond immers, vlak mm -hmm. voor de sluiting. Ja. En toen heb ik, uh, uh, heb ik dus de P van de A gestemd. Heb ik hun niet gezegd, want ik wist uh, dat de VVD het toch zou. Uh, de meerderheid zou krijgen. Ja? En ik viel niet op kleinere partijtjes. Nee. Maar ik begon meteen al, omdat ik er een beetje vanaf weet... van de kiesstelsel, en ik heb het ook nog eens nagelezen... Mm -hmm. dat, uh, dat, uh, dat je reststemmen hebt. Ja, restzetels, nou, ja. Ja, reststemmen. Dus ik zeg tegen die mevrouw, die mijn kaart in van en wie zegt nou dat ik niet... Bij een reststem hoor en dat ik dat die, uh, die partij die ik aanstreep dat daar mijn stem niet naartoe gaat. Zeg, dat vind ik dus niet democratisch. En dat, en dat duurt al vanaf het begin. Uh. Ik ga het eens dus even aan, aan onze gast voorleggen, mevrouw. Ja, maar ik uh, ben nog niet uitgepraat. Nee, maar, maar voor de, voordat we alle vragen die u heeft ga, achter elkaar moeten gaan beantwoorden... we doen het even punt voor punt. Uh, die restzetels, dat is niet democratisch, zegt deze mevrouw. Nou, dat is inderdaad wel waar. Maar juist door te stemmen zorg je ervoor dat die andere stemmers... op dezelfde partij niet, uh, niet tot reststem verwarden. Uh, misschien heeft deze mevrouw er juist wel voor gezorgd... dat de PvdA, uh, met een aantal andere mensen uiteraard... maar dat, dat de PvdA net over het randje ging voor een hele zetel. En uh, Dus het heeft altijd, uh, altijd zin om te stemmen. Zelfs, zelfs als, als je uh, rest, uh, reststem zou worden. Ja, zelfs als je reststem zou worden, heeft het zin om te stemmen. Uh, maar u wou nog wat zeggen, mevrouw. Ja, want ik, ik zeg zo tegen... Er zijn zoveel mensen, de tijd is vastgerijd voor een twee-partijenstelsel En dan ben je meteen van die restzetel af. Want dat zei ik erachteraan, hè? Mm -hmm, want, want zou u dan voor een twee-partijenstelsel zijn, Partij van de Arbeid, VVD, uh, zo grof Nee, profig? links en rechts. Links en rechts. En, en dan kun je eventueel nog een derde partij midden. Oh ja, ja, beetje allerlei zaken die WIP-functie hebben. Maar dan ben je dat geneuzel over over dat over die, al die partijjes. Nu noteren we twintig. Hoe gaan ze het in hun hoofd? Ja, ja. En, en in iedere partij heeft iedere Nederlander heeft, kan op iedere partij die er is wel een stem, een deel van zijn stem geven. Dus waarom geen twee partijen? stelsel. Ja, wat zou je ervan vinden? Rob van een twee-partijen stelsel, misschien drie partijen, zegt deze mevrouw. Ja, nou, en dan, en ik, het mevrouw ik ga u even onderbreken. Ik ga het even aan Rob voorleggen. Nou, ik, uh, ik vind inderdaad dat we te veel partijen hebben in Nederland, maar een, een twee-partijen stelsel daar ben ik niet, uh, niet voor. Ik denk, uh, het is deels de taak van de politiek om zich te beperken. Uh, dat is niet gelukt, maar uh, de, de kiezer kan daarin ook ingrijpen. En dat is ongeveer ook wat bij deze verkiezing is gebeurd. Er zijn een heleboel partijen gemarginaliseerd. Want als als je, als je het spectrum bekijkt, we hebben VVD, eh, PVDA die allebei rond de 40 hebben. Dan heb je pas bij 15 kom je de eerste partijen tegen. Dat zijn SP en PVV. Dan zit daaronder CDA, D66 nog op 12, 13. En dan is het allemaal klein. Dus in, in zekere zin hebben we als, als kiezer al gewoon gezegd... Van nou, laat ons maar uh, een, een paar partijen hebben. Dan, uh, dan, dan zijn we dik tevreden. Ja, En links-rechts, zoals deze mevrouw zegt... Uh, is, is dat beeld ook ontstaan door deze verkiezingsuitslag? Ja. Uh, het is heel duidelijk een links rechts verkiezing geworden... met de, de PvdA die zei van... Uh, we willen niet... Uh, wat, wat de afgelopen twee jaar is gebeurd... willen we niet nog een keer. En de VVD die zei van... nou, dit willen we voortzetten. Uh, maar ik, ik geloof niet dat het aantal partijen... echt het, uh, het grote probleem is. Nee. Een antwoord op uh, de vraag... van de luisteraar van 84... die haar naam niet wilde noemen. Mevrouw, dank u wel. Annemie, goeienacht. Alami, ja, mag ik vragen op welke partij jij gestemd hebt? Ik heb... Uh... Ja, wat ik jarenlang niet gedaan heb. Ik ben een zwevende kiezer van links. En ik moest dus heel erg uh, nadenken wat ik nou zou gaan doen. En uh, ik hou niet van een puur arbeideristische partij. Ik vind dat er ook goed nagedacht moet worden. En ik ben eigenlijk een fan van Jolanda Sap. Van GroenLinks? Van GroenLinks. Ik vind haar een hele verstandige, goed analyserende mevrouw. Maar ze heeft niet het charisma van haar volgangsbegeven. Maar ik vind haar een erg slimme dame. Ja. Dus ik, ik zat vreselijk met mezelf omhoog. Wat ga ik nu doen? Dus ik wilde eerst een muntje opgooien. Maar dat vond ik een beetje kinderachtig. En toen dacht ik: Nou, ik ga toch. Diederik Samson. Ik heb ook niet op mevrouw gestemd, want ik anders wel altijd. Doe. Ik heb Diederik Samson gestemd. Omdat ik weet dat hij een zeer overtuigde eh, activist is geweest. Maar tot het inzicht is gekomen... ...want ik ben zelf ook jarenlang nogal activistisch geweest... Ja. ...dat je met activisme alleen aan niet komt. En het is een slimme jongen. En hij heeft uh, talenten om met tegenstand... ...want als je activist bent, nou, dan kom je wat tegen onderweg aan uh, tegenstand. Dan moet je dus... ...je moet kunnen incasseren... ...je moet uh, snel uh, handelen en denken. Denken en handelen. Ja. Denken en dan handelen. En ik denk dat hij een goede aanvulling is op Mark Rutte. Want zijn... Annemie, zou je Mark Rutte als premier eh, terug willen zien? Het lijkt er nu ik al een van te op. hebben. Ik, ik denk dat het te vroeg is voor uh, Diederik Santon. om premier te zijn. Zijn tijd komt nog wel. Zijn tijd komt ik nog. Ik denk dat hij nu iets kan realiseren dat het elan... De, de behoefte aan verandering die ik nog heb meegemaakt in de 60 of 70 er jaar, dat daar iets van terugkomt, maar op een uh, intellectuelere manier. Op een meer onderbouwde manier. Met toch iets meer uh, fantasie over hoe het te concretiseren. Ja. Daar reken ik op. Daar ja, het, ik op. Het elan komt terug Midden langs zij Samsom, zegt uh, Annemie hierop. Ja, daar ben ik van overtuigd. Wat vind jij daarvan? Daar, dat is ongeveer wel waar. Ja, het is, uh, we hebben aan de afgelopen campagne kunnen zien... Uh, dat het iemand is die echt weet hoe hij een verhaal moet vertellen. Hij heeft uh, ervoor gekozen om, om het eerlijke verhaal te vertellen... zoals hij dat dan zelf Heel vaak zei hij. Uh, hij zei het zo vaak dat, dat je het wel weer ging, uh, ging wantrouwen. Maar deels klopt het wel. Hij, hij vertelde een boodschap waarvan ah. hij van tevoren wist... van nou, niet iedereen gaat dit leuk, uh, leuk vinden. Maar zo zit de vork in de stil. En uiteindelijk uh, door die houd is hij heel gauw opgeklommen, uh, dacht heel Nederland, uh, na het tweede debat. dat uh, als, als je het geluid uitzette, dan leek het alsof Dietrich Samsom de premier was... en uh, Mark Rutte de, de, de underdog, En uh, ja, terwijl het eigenlijk andersom was. Dus uh, ja, absoluut, wat, uh, wat, wat deze luisteraar zegt, uh, klop, uh, klopt wel. Ja, wat ik me nou wel afvraag, uh, en dat vraag ik aan jullie alle twee, Annemie en Rob... Uh, Samsom heeft altijd gezegd... Um, ik ga niet als vicepremier in een kabinet zitten met premier Rutte. Uh, het lijkt erop dat Rutte gewoon door kan. Als deze formatiepoging tenminste uh, gaat slagen. Um, wat, wat denken jullie? Uh, gaat hij inderdaad gewoon de Kamer in? Uh, ja, dat denk ik wel. Ja. Uh, dat gevoel heb ik ook. Ik denk dat hij in de Kamer meer voor elkaar krijgt... dan uh, als hij... Uh... Ja, moet buigen in een kabinet... waar niet alles van zijn idealen... en de idealen gerealiseerd kunnen worden. Ik ja. denk dat goed oppositievoeren, meer bereikt. Ja, en, en Annemie... Uh, welke punten van de Partij van de Arbeid... mogen vooral niet weggegeven worden wat jou betreft? Oh, dat vind ik heel moeilijk. Kijk, er moet op het gebied van wonen het een en ander... maar ik denk dat er op het gebied... Aan werken en samenwerken... met een nieuw soort vakbeweging... moet er ook het een en ander gebeuren. En dat, eh, dat moet heel erg... scherp geanalyseerd... en doordacht worden. En niet zomaar klakkeloos... achter um, de plannen van de VVD... aanlopen. Maar dat, heel goed samenwerken... met een moderne vakbeweging. En die hebben we nog niet helemaal. Nee, maar dus dat die wordt moeilijk moet de zaak ook nog op orde krijgen eerst. Het, het, het, pro het proberen om optimale werkgelegenheid te creëren... waarin flexibiliteit naast een, een zekere duurzaamheid. Hè? Hoe noemde onze koningin het vandaag? Ik heb niet, ik heb niet goed. Ik heb het volgende jaar er niet woord bedacht voor duurzaamheid. Voor haar. Dat woord heb ik even niet paraat. Heb jij dat paraat? Heb ik ook niet paraat? Nee, ik, uh, ik zou het ook niet weten. Ja. Wat, wat direct bij me opkomt is rentmeesterschap, maar dat is wel heel erg aan het CDA gelegen. Ja, ja, dat is wel heel, heel erg eibergen. hè? Ja, zeker, zeker. <laughs> Wel mooi woord dit, overigens hoor. En mooi om ik, na te streven. Ik geloof er zeggen. helemaal in. Maar dat dus heeft gij daar een stokken aangekregen. En dan duurt het niet meer. <laughs> en, ja, toen werkt dat gewoon. Dat is heel vervelend. Maar er, zijn, er is ook een manier van mensen begeleiden in een arbeidszaam leven. Wat gecombineerd kan worden met een privéleven. Wat ook nog een beetje um, inhoud kan krijgen. En zelfontwikkeling. En die combinatie. Die dat combinatie. Hoop je hoopt dat dat voor elkaar gebracht wordt... door zowel geen, Partij van de Arbeid als VVD. Gaat dat gaat werken, uh, Rob, denk je? Ik, ik hoop het enorm. Het ideaal wat Annemie nu schetst als uh, Partij ja. van de Arbeid uh, nou ja, wat, kiezen. wat het lastig maakt... Uh, kijk, de, de Annemie zegt al, uh, Samsung komt uit een activistisch verleden. Uh, hij heeft Annemie een ook? Keiharde, uh, sorry, Annemie, ja. Uh, ze, uh, hij heeft daar een keiharde onderhandelingsstijl aan overgehouden... die hem uh, de kop heeft gekost in 2010. En uh, uh, de, de, de, de verhalen die er over de ronde doen zijn verschillend... maar wat in ieder geval uh, waar is... is dat de VVD helemaal gek werd tijdens de onderhandeling over... Paars Plus, van Diederik Samsom. Omdat ja, ze zeiden van, we, we met iedereen kunnen we op zich wel praten... maar zouden jullie alsjeblieft die Diederik Samsom weg willen halen? En dat, en dat zou flim. ook nog... Dat Daar zou... kunnen ze niet tegen. Het is een het is jongen van van one-liners en, en, en, en, en, en kortballen gebraald. Nee, maar ze, nee, moeten, ze moeten er uiteindelijk wel uitkomen. Dat is ja. een mouw en dat kunnen ze niet tegen. Nee, dus nu moeten ze eruitkomen met diezelfde man... die ja. ze twee jaar geleden echt eh, volstrekt zat op... waren bij de VVD. Het ja. worden spannende tijden. Annemie, dank je wel. Nee, dan wordt het ja. helemaal moeilijk. Annemiek, ja. <laughs> dankjewel voor het bellen. Tot een andere keer. Dag. Dan komt er een tweet binnen van Ferry Buitink. Die schrijft, nog een blije kiezer. Ik heb Partij van de Arbeid gestemd, maar ik ben blij met paars. Het wordt dus niet echt helemaal paars, hè? Nee, die kans is zelfs uh, heel klein geworden. Omdat dus de PvdA heel graag met de SP wil samenwerken... als het meer partijen worden. En D66 heeft al gezegd van nou, als de SP erbij komt... dan hoeft het voor ons niet. Dus uh, uh, op het moment... Uh, ja, nee, nee het, het wordt heel moeilijk om hier nog uh, iets, iets van te maken... dat op paars lijkt, want D66 zal ontbreken. Ja, ja, ja. ik ben benieuwd of Ferry buiten ook blij is... met de uh, Partij van de Arbeid, VVD. Dan een mailtje. U kunt nog steeds... Uh, Twitteren hè? en mailen en bellen. 0800-1121. En Twitteren met hashtag kaza Luna. Een mailtje van Dirk. Dirk schrijft... <coughs> Iedereen heeft idealen en zal er naar streven deze uit te laten komen. Maar de werkelijkheid, de werkelijkheid is weer barstiger... en veel idealen worden nooit gehaald. Een politicus moet water bij de wijn doen. Ik heb Partij van de Arbeid gestemd... maar ik vind de combinatie met de VVD prima. Ik had graag de stemverhouding omgekeerd gezien... maar de VVD gaat meer over geld en de Partij van de Arbeid is dan weer socialer... en samen houden ze het geheel in het gareel. Ja, naar deze luisteraar kan ik geruststellen, want het is uh, heel erg gunstig voor de PvdA dat ze kleiner zijn. Want nu ligt de druk bij de VVD om te laten slagen... want zij zijn de grootste, zij hebben het voortouw gekregen. En dat betekent traditioneel gezien... het zou deze keer anders kunnen zijn, maar tra traditioneel gezien betekent dat... dat de VVD de meeste water bij de wijn moet doen... en dus uiteindelijk de PvdA het meest voor elkaar krijgt inhoudelijk gezien. Kijk, dus de VVD wil geen gezichtsverlies leiden? Precies, ja. En kijk, heel goed, een analyse van uh, mijn gast Rob Gozens Praat met hem uh, uh, over dat kabinet dat, dat nu in de maak lijkt te zijn. Partij van de Arbeid, uh, uh, VVD. Zeker als u op een van die twee uh, partijen gestemd hebt... ben ik heel benieuwd uh, wa wat u vindt van die plannen. En, wat u hoopt dat, dat uw partij eh, in de wacht zal slepen... bij, bij het formeren van dat kabinet. 101 en 2.1. Mail ik al naar kazaluna En twitter ik al met hashtag kazaluna. Ja, en opeens is hij er dan weer hè, vandaag. Wouter Bos weer helemaal terug in het epicentrum van de politiek. En toen moest ik ineens denken aan dit liedje... van een paar jaar geleden van Jeroen van Merwijk. Van alles fout in Nederland. Een wijk heeft soms een grote achterstand. De Amsterdamse metro vordert te traag. En dan noem ik nog niet eens de ozonlaag. Want ook internationaal gaat er veel mis. In geen zee of oceaan zit nog één vies En in Israël zijn alle beren los. En dat is allemaal de schuld van Wouter Bos. Het is allemaal de schuld van Walter Bos. Door wie zijn wij genadeloos de kloos? Het is allemaal de schuld van Walter Bos. Op de kappen van de polen smelt het ijs. Curacao is een belastingparadijs. Als het zo doorgaat komt er oorlog in Iran. Mijn vader leeft niet meer, het was een fijne man. En het heelal dreigt elke dag weer verder uit. Veel mensen lopen bij een psychotherapeut. Of ze sterven ergens aan een slangenbeet. De Doosnee Afrikaan heeft het niet breed. En dat is allemaal de schuld van Waterdoos. Dat is allemaal de schuld van Waterdoos. Er zitten vaak geen zendertjes in één rhinoceros. Dat is allemaal de schuld van Dus als je zoontje in de toekomst overlijdt, of je per ongeluk je linkerbeen afsnijdt. Als je vrouw je op een kwade dag verlaat, als je uren in de ochtend vieren staat. Het is warm weer of juist een beetje fris, op tv is er alleen een saaie quiz. Bij de grootste ramp en bij het kleinste leed, is het belangrijk dat je één ding nooit vergeet. Is het is allemaal de schuld van Waterboog. Wat het is allemaal de schuld van Waterboog. Je verslikt je een stukje Albatros. Dat is allemaal de schuld van Waterboog. Het is allemaal de schuld van Waterboog. Het, het is allemaal de schuld van Waterboog. Door wie zijn wij genaderd? Het is allemaal de schuld van het is allemaal de schuld van Waterboom. Het is allemaal de schuld van Waterboom. Zitten vaak die zendertjes in één riosse Dat is allemaal de schuld van Waterboom. Het is allemaal de schuld van Waterboom. Het is allemaal de schuld van Waterboom. Waterboom is de schuld van Waterboom. Het is allemaal de schuld van Waterboom. is allemaal de schuld van Wouter Bosch, Jeroen van Merwijk. Nou, mocht de formatie of de informatie liever gezegd dan toch mislukken... dan kan dit liedje zo op zich al worden uitgebracht. Jeroen van Merwijk, u luistert naar Casa Luna bij de NCRV op Radio 1. En ik praatte vannacht met Rob Roosens. Rob Roosens is politiek journalist en commentator. Hij is een van de ferries. Dat zijn de vier uh, jonge politieke commentatoren van NRC uh, Next. En we praten vooral vannacht over de Partij van de Arbeid en de VVD. Het lijkt er toch op dat zij samen een kabinet gaan vormen... althans, ze gaan pogeren wagen in die richting. En wij willen nu vannacht zo graag van u weten... heeft u op de Partij van de Arbeid gestemd of op de VVD? En wat vindt u er dan van dat die partijen juist samengaan? En welke punten moeten nou echt te vurend zwart verdedigd worden? En welke punten, zegt u... Nou, daar, daar willen we wel wat water bij de wijn doen. Daarover praten we. U kunt bellen. 0800 1121. Mailen kan naar kazaluna@ncv.nl en Twitter. Ik kan dan weer met hashtag Casaluna. Aan de telefoon heb ik Alicia. Goedenavond, ja. Alicia. Ja, goed, Ik heb gestemd op PvdA. Ja. Uh, voor de simpele reden uh, omdat de marktwerking uh, in die jaren, uh, sinds die parste kabinet van een uh, aantal jaar geleden, heeft die de mensen verlamd en heeft die kunnen zorgen voor veel werkloosheid. En ik heb uh, toch, uh, dat is gewoon, uh, ik denk nu, uh, PvdA en, uh, uh, en VVD. ze zullen wel sluiten een, uh, ze zullen sluiten een coalitie. Ja. Ze hebben geen keuze, te, uh, ze hebben niks te kiezen, omdat ze zijn uh, op elkaar nu uh, bestemd. Een soort Net gedwongen dat... huwelijk? Ja, dat is een verstandelijk huwelijk. En liever een monogaam huwelijk dan uh, een polygaam huwelijk. Met nog een paar dat... erbij. Ja, een poly en ze gaan een polygaam huwelijk, ja, ze kunnen wel geen leuke leven hebben. Nee, nee, is nee. Een monogaam, huwelijk? Een monogaam en, politiek huwelijk, daar pleit jij voor, Alicia. Ja, ja. en maar ze gaan gewoon andere, andere partijen bij uh, voegen. Dat is ja. dat, dat, dat wel wel niet leuk. Alicia, dankjewel. En een ja. goede nacht nog. Jan, nacht. Goeienacht. Goeiedacht. Hoe denk jij daarover? Het moet een monogaam huwelijk worden... tussen Partij van de Arbeid en VVD, zegt Alicia. Nou, ik ben niet voor veel wijverij. Maar ik denk dat deze twee verkeringen... deze twee die verkeringen hebben nu... die redden het niet met z'n tweeën. Oh nee? Nee, nee? nee, dit is water en vuur. Mag, mag ik eerst even ja. vragen uh, waar je op gestemd hebt, Jan? Ik heb mijn stem weggegeven. Je stem weggegeven? Ik heb mijn zus gemachtigd om naar eigen goeddunken mijn stem te gebruiken. Oh, is dat nou wel verstandig. Jij ken je zus niet, maar... Ja, <laughs> ja, dat is, ja dat, ik vond dat verstandig. Omdat ik dan namelijk mijn stem niet verloren heb laten gaan. En ik hoefde dan in ieder geval in het circus niet mee te doen. En uh, op wie heeft je zus dan gestemd namens jou? Ik heb geen flauw idee, heb ik er ook niet gevraagd. Oké, okay, dat weet je niet. Nou, ja. Ja, zo, wat vind je daarvan op? Nou, ik vind het gedurfd, eerlijk gezegd. Ik, ik zou toch wel uh, willen weten wat er ongeveer met mijn stem gebeurt. Maar ik moet daar wel zelf bij aantekenen. Ik heb natuurlijk zelf ook niet uh, ideologisch gemotiveerd gestemd. Dus in dat opzicht uh, heb ik ongeveer hetzelfde gedaan. Alleen moest ik zelf het potlood nog vasthouden. Ja, ja dat is waar. Als je, als je nou niet strategisch had gestemd, wat had je dan op gestemd? Ja, het, het, het, het, juist het strategisch stem was voor mij een heel mooie uitweg... om niet te hoeven kiezen. Uh, ik had, ja, ik ja, daar had kom een paar... Je niet Partij, ik denk uh, dat ik, ik ben, ik ben het meest wel VVD'er. maar uh, eigenlijk wil ik niet op de VVD stemmen omdat ik ze een beetje te leeg vind en dan kom je bij het CDA uit, maar ja, die hebben het mij wel heel erg moeilijk gemaakt door de hele, de hele tijd maar te zwabberen. Nou, D66 heb ik altijd een, uh, een, een zwak voor gehad, uh, maar ik mag pech tot niet zo, ja, dat dan blijft er niet zo heel, zo veel, wat het wat, uh, heel he veel over. Ja, ja, ik ben een enorm, ik ben de klagende kiezer, de zeker. Ja, de klagende ja. kiezer en gered door uh, de mogelijkheid om strategisch of misschien zelfs wel de noodzaak op strategisch te stemmen. Ja. Nou, jij, jij, jij weet dus niet uh, op wie er namens jou gestemd is... maar jij weet wel dat een uh, uh, uh, monogaam huwelijk... zoals Alicia dat noemde tussen VVD en Partij van de Arbeid... niet gaat lukken. Nee, ik, volgens mij gaat het niet lukken... omdat deze twee die staan zo lijnrecht tegenover elkaar... Uh, als daar geen katalysator tussen komt... Dan, heb, dan vinden zij, zij vinden samen vanuit hun eigen partijideologie nooit een vorm van samenwerking. Als daar niet een derde tussen zit, dan komen die twee nooit tot elkaar. Nee, nou zei jij net uh, Rob, ja, jij hebt liever ook een kabinet waar meer partijen bij ja. mee aanschuiven. Liefst dan ook nog... Twee partijen zelfs, D66 en CDA. Ja. Uh, ook uh, omdat je bang bent voor een scenario dat Jan nu schetst? Ja, zeker, want de samenwerking wordt heel kunstmatig. Ze zullen er absoluut wel uitkomen... mede omdat we kunnen zien dat de wilder uh, de, ervoor is. En ze moeten wel. Uh, precies. En sombere tijden. Ja, uh, maar uh, ik, ik denk, dat het, het is nu niet logisch. Het is kunstmatig, maar het, het klopt ideologisch gezien van geen kant. En nee. dat, uh, dat kan voor enorme problemen gaan zorgen. En juist dan zou het gemaakt makkelijk zijn om, uh, om, om er twee partijen als stootkussentjes tussen te hebben, uh, die er bovendien nog eens voor zouden kunnen zorgen dat uh, CDA en, uh, sorry, PvdA en VVD tot, uh, tot, tot noodzakelijke hervormingen gedwongen worden. Ja, Jan, jij zegt een, een monogaam huwelijk tussen de twee houdt geen stand. Ben jij net zo negatief, erop? Gaat het gewoon op een gegeven moment klappen als, als ja. uh, ze het met z'n tweeën gaan ik proberen? Ik, ik, uh, ik had gedacht dat, uh, dat de, de, de vorige gedogen het veel langer zou, uh, zou uithouden. Dus wat dat betreft treft, ik durf het niet te zeggen. Ze kunnen het heel, heel lang vasthouden. Maar ja, waarom dacht je dat dan? Uh, omdat ik zag dat, was dat, dat ze heel het blij... in die constructie? Ja, maar het was op een frisse manier gerommel. Want oh. ze wilden wel heel graag met z'n allen verder. En uiteindelijk heeft het Geert Wilders de das omgedaan dat er gerommel in zijn eigen partij was. En niet zozeer in de coalitie. En, uh, dus, dus ik denk als, als PvdA en VVD echt willen, dan kunnen ze wel verder. Maar ik denk dat we niet van het kabinet zullen zien afstralen. Dat ze zo gelukkig met elkaar zijn als het, het, het, het huidige kabinet. Nee, ze, ze kunnen gelukkiger zijn als er meer partijen bij komen, maar dat willen ze dan weer niet. Precies. Ja. Jan, dankjewel voor, dankjewel voor je reactie en voor jouw kijk op uh, de mogelijke samenwerking tussen Partij van de Arbeid en VVD in een nieuw kabinet. Memo, goeienacht. nacht. nacht. Nacht, ja, inderdaad, dat mogen we wel zeggen half twee. Memo, op welke partij heb jij gestemd, als ik vragen mag? Ik heb gestemd op PVDA, maar niet op. Uh meneer Samson, maar wel op tweede, op die mevrouw Jette Kleinsma. Oké, okay, en waarom dan juist op Jette Kleinsma? Omdat van alle 150 parlementariërs, ze leek me eerlijkste en uh, dat ze haar idealen met hart wil bereiken. Mm -hmm. niet, niet met uh, alleen praatjes of zo, maar... Uh, Ondanks zijn uh, beperking, uh, mobili mobiliteit, ze yeah. uh, steekt heel veel energie in, uh, in haar eerlijke politiek als, als dat kan zo gezegd ja. worden. Ja, dus vandaar dat jouw stem is gegaan naar Jette Kleinsma ja, van de Partij van ik de ik Arbeid. Wel, ja. En dan nu, Memo, je hebt op de Partij van de Arbeid gestemd, maar uh, je krijgt de VVD erbij. Helemaal niet blij. Nee? Nee, helemaal niet blij. En ik ben misschien de enige stemmer in Nederland... dat als die gelukt tussen die twee, ik eis mijn stem terug. <laughs> oh, kijk, dat, dat is pas een stelling naam. Maar waarom eis je je stem dan terug? Omdat ik uh, ben helemaal tegenstander van VVD-partij. Mm -hmm. En waarom ben je zo fervent tegenstander van de VVD? Gewoon dan? Uh, door uh, zeg maar verleden in de laatste tien, vijftien jaar van hun uh, politiek. Mm -hmm. Ik ben niet mee eens. ik ben uh, buitenlander die genaturaliseerd is en uh, ik heb uh, heel veel moest ook slikken van VVD-politici. Begrijp jij uh, die gevoeligheid bij Memo? Ja, heel goed. Ja, want dat is, uh, ja, dat is de boodschap geweest... Maar waarmee de PvdA de verkiezing in is gegaan. Stem op ons. En, en wij zorgen ervoor dat het rechtse rotbeleid zoals het noemde van uh, Mark Rutte, gestopt wordt. En, uh, en nu krijgen, krijgen de PvdA-stemmers er toch uh, de VVD bij. Ik, was, ik ben heel gerustgesteld door de vorige, vorige luisteraars... die zeggen van, uh, we, we vinden het prima. Uh, uiteindelijk kom je toch, uh, toch in het midden uit. Maar, maar Memo ik, heeft er geen enkel vertrouwen in. Nee, nou ja. Ik, ik, ik had me ook zorgen gemaakt, moet ik eerlijk bekennen. Als, als, als er geen, geen luisteraars waren geweest die er op deze manier naar hadden gekeken. En ik denk, ja, houdt het sowieso altijd. Uh, waar, waar ik voor vrees, is dat uh, een groot deel, of zelfs een meerderheid van de PvdA-stemmers, op deze manier naar de politiek kijkt. Maar ik heb wel iets meer vertrouwen gekregen uh, door de vorige luisteraars die toch ook uh, zeggen: uh, ja, die, die laten blijken dat ze erin vertrouwen dat alle partijen toch ook echt wat van de samenleving willen maken. Uh, en en dat, dat het geen kwaad kan om dan uh, wat water bij de wijn te doen. Nee. Rob, wanneer eis jij je stem terug? Uh, nou, niet zo gauw. Niet als we met de Partij van de Arbeid samen nee, gaan? Nee, nee, nee. Ik, ik, heb, ik, wou... ik heb bewust gestemd. En dan weet je dat er gekke dingen mee kunnen gebeuren. Ja, ja, ja. Ja, ik nee. wou graag nog één ding willen zeggen. Als ja? Ja? Bijvoorbeeld die partij die nederlaag hebben uh, gekregen in laatste verkiezingen CDA. Ze had nu onderzoeken redenen van hun uh, mislukking. Zal misschien niet slim zijn dat PVDA ook onderzoek doet uh, op uh, succes van hun winning of verwinning in deze verkiezingen. Ik weet bijna zeker dat de meerderheid van uh, stemmers voor PVDA heb gestemd voor hun tegen vvd ja, en dat denk jij ook, hè Ja, zeker. Ja, bij de PvdA geven ze dat trouwens niet toe. Als, als Je kunt het tien keer worden... vragen, maar elke, elke keer zal Samson zeggen... nee, mijn kiezer gelooft in het eerlijk verhaal. En, en strategische stemmers zitten wel bij de VVD, maar uh, wij hebben ze niet. nee. Dus wat dat betreft ben je het eens met de, met de analyse van, van Memo. Ten slotte, Memo, hoe, hoe gaat dit nu verder wat jou betreft? Want ja, uh, of de VVD gaat het met andere partijen proberen. In ieder geval, jij wil niet als PvdA stemmen... dat jouw partij met de VVD in zee gaat. Wat nu? Ik kan nu alleen volgen wat gaat gebeuren met grote zochten misschien. En ik heb vandaag die troonrede gekeken. En meneer Samson was lekker aan het slapen. Ja, maar die was ook heel moe. Jawel, snap ik. Maar ik vroeg me of hij slaapt, of wordt hij misschien door die VVD'ers gehypnotiseerd? Ge ge ge <laughs> nou, een kritisch partij van de arbeidsterber, dat zeker ben je zeker. Weet, memo. <laughs> zeker weten, zeker weten. En ik ben niet enige. Ik, ik ben eerlijk, mijn stem ge gegeven aan beste op die moment, zeg maar ja, van partijen, ja. maar. Natuurlijk, wij moesten allemaal kritisch blijven. Ja, en dat ben je. Memo, dank je wel voor je telefoontje. En tot een andere keer. Die analyse had ik nog niet gehoord, dat de VVD ging hypnotiseren. Ja, dat, uh, ja het, het zou kunnen. Het zou, nee, ja, zou, het zou heel goed kunnen. Nee, het is, het is heel onwaarschijnlijk. Dat moeten we natuurlijk er wel meteen bij zeggen. Uh, maar ja, wie weet. Sjak, goeiedag. Goedenavond. Op welke partij heb jij gestemd? Ik heb VVD gestemd. Oh, dan kun ik jou meteen vragen. Zitten er hypnotiseurs bij jullie in de partij? Nee hoor, wij zijn geen hypnotiseurs. We zijn heel transparant en we geven iedereen een eerlijke kans. Kijk, en je hebt VVD gestemd en nu uh, gaat jouw partij, althans, dat, dat zou zomaar kunnen, straks regeren met de Partij van de Arbeid. Die kans, die kans is redelijk groot. Ik had zelf liever gehad. Of de mogelijkheid in ieder geval dat die er nog zou zijn voor een middenkabinet. Uh, VVD met Partij van de Arbeid, CDA en D66. Ja. Dan hebben we een middenkabinet. Ik denk dat we juist in deze tijd een soort zakenkabinet staan voor gigantische grote uitdagingen. Moeten we een kabinet hebben wat een breed draagvlak heeft, een brede ja. coalitie. Brengen we wat rust in de zaak, hebben we ook tijd om... Om, om een aantal majeure projecten, een aantal majeure beslissingen te nemen. Maar ja, Jacques, dat gaat niet lukken. Uh, dat weet ik nog zo net nog niet. Althans, vooralsnog gaat het niet lukken. Kijk, ik snap ook wel dat de Partij van de Arbeid zegt... wij willen natuurlijk de SP erbij hebben... maar als we dat niet doen, dan staan ze inderdaad zoals Rob zegt... bij de peilingen strakjes verliezen staan ze misschien weer op twintig. Mm -hmm. Maar dat is natuurlijk dat is politiek, uh, uh, ja, dat is het politieke spel. Ja, maar Jacques, uh, stel nou dat het wel gaat lukken... Hè, tussen Partij van de Arbeid en, en VVD... wat uh, mag de VVD absoluut nooit weggeven wat jou betreft? Nou, ik vind dat de VVD nooit mag weggeven... de vermindering van wet- en regelgeving... Het aantrekkelijk maken voor ondernemers, dat moeten we gewoon doen. Want het is ook gebleken dat wij als VVD de banenmachine zijn... En als we, dan gaan we, als we dat gaan weggeven, dan gaan we toch weer met ja, wat zachte handen maken. Euh, of stinkende handen maken. Oh, dit is spreek, dit is zachte zachte handen maken. heel, maken, de meeste ja, zaken heel... stinken eronder. Ja, precies. Ja. Dus we moeten gewoon onze rug recht houden. En er mag best wel gekeken worden naar een aantal zaken die zijn, zijn gedecentraliseerd. Zoals de zorg, bepaalde uh, ontwikkelingen. Dus ik van nou, decentraal wat kan, maar centraal wat, uh, wat, uh, wat moet. Daar heb ik wat minder moeite mee als we daar iets aan moeten inleveren. Maar minder wet en regelgeving, versoepeling uh, en ook met name natuurlijk het financiële en uh, terugdringen van het financiële tekort. Ja, Dan daar moet daar de VVD ook niet toegevelijk in zijn. Nee, absoluut niet. Nee, nee. ik ben ook, ben ook zelf ook nog bestuurder binnen de VVD en wethouder financiën. Dus ik denk, we moeten nu niet doorschuiven, maar aanpakken. Nou, dat Dan stond toch op al die borden, met die strepen eronder. Niet doorschuiven, maar aanpakken, toch? Precies. Juist precies. En waar ben jij uh, wethouder, als ik graag mag, Jacques? Ik ben wethouder in de gemeente Vlissingen. Oh in Zeeland. Ja, in Zeeland. En uh, zijn jullie daar ook gegroeid, trouwens? Wij zijn daar gegroeid. Uh, Vlissingen was altijd een rode havenstad. Ja. Uh, maar dat is nu de Partij van Aardbeid nog wel de grootste. En de VVD is daar nu de tweede. En dat heeft niemand vermogelijk gehouden. Nou, het CDA maar is uh, weggevraagd in Vlissingen. CDA is wat kleiner geworden, uh, maar dat wil niet zeggen dat de VVD nog steeds, geen, uh, nog steeds sympathie heeft voor, uh, voor, uh, voor CDA. Overigens, ook met de Partij van de Arbeid, is het ook best goed zaken doen. Maar ik was, ik op al wat langer mee in de politiek en voor partij 1 uh, was op zich was een heel goed kabinet. Paas 2 was ook niet verkeerd, maar paas 3 hadden we nooit moeten doen. Nee. Jacques, jij noemt dat punten waarvan je zegt: de VVD mag dat niet loslaten. Op Goosens is uh, met jouw stemmer op jouw partij, de VVD. Uh, uh, misschien iets minder vervent, VVD-aanhanger, zo te horen. Uh, zijn het de punten waarvan jij als uh, uh, stemmer op die VVD, als kiezer van de VVD, ook zegt: nee, dat mag mijn partij, zo noem ik het dan maar even in jouw geval, mijn partij niet loslaten? Ja, nou, ik heb niet ideologisch op de VVD gestemd. Dus nee, ik heb uh, een. Dat maar je wil heeft, wel wat met zo'n strategisch. systeem. Nou ja, ik, ik heb een bepaalde richting geprobeerd uit te zetten. En ik zou het in het algemeen jammer vinden als de politiek... Uh, nu, terwijl ze uh, in, er in het voorjaar zo snel zijn in zijn geslaagd een begrotingsakkoord te sluiten, dat weer laten lopen... En, uh, en de overheidsfinanciën weer uit de hand laten lopen. Dus je bent en, het wel eens met Jacques? Uh, ja, jawel. Ja, ja. Nou, daar zijn jullie het uh, mee eens. Uh, op andere punten mag er dan wel wat uh, gemarchandeerd uh, worden. Uh, en wat mag de VVD laten vallen wat jou betreft... om de Partij van de Arbeid tegemoet te komen, tenslotte, Jacques? Nou, als we dat zouden moeten doen in de zorg... en uh, we zouden daar toch ook onze zwakken in de samenleving... die op geen enkele wijze nog heel moeilijk uh, nog een, een, zeg maar een rug uh, recht kunnen houden... daar vind ik, daar moeten we wat voor doen. En uh, in ten van de zorg zijn we, heb ik het idee dat we soms een klein beetje te veel zijn doorgeslagen... om het allemaal naar de markt over te laten. Ik kijk nu hoe het zorgstelsel in bijvoorbeeld uh, Noorwegen, CQ, uh, uh, Engeland gaat. Daar heeft de overheid nog een behoorlijke vinger in de pad. En dat loopt daar goed. En dat is ook nog, uh, nog, uh, nog te bekostigen. Ja, ik, dan ik... moet je af en toe iets doen. Nou, dat zal de Partij van de Arbeid dan weer graag uh, horen. Uh, uh, gaat het lukken, denk je, tenslotte, Jacques? Het is niet je voorkeur, dit kabinet, dat hoor ik. Maar het gaat wel lukken, denk je? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat Mark ook heel duidelijk overtuigd is van... jongens. Mark, Nederland... mag je Mark zeggen? Uh, ja, toevallig heb ik met Mark een vrij intensieve en goede, een goede samenwerking gehad de afgelopen jaren. En dat wil ik nog volhouden graag. Ja, en ik ja. heb alle vertrouwen in, in, deze, in deze toekomstige minister-president. Ik denk dat ook wij als de VVD ook zien van... jongens, niemand zit erop uh, te wachten dat het nog een ja maanden gaat duren. Nederland... De economie, de burger zitten te wachten op doorpakken, ook daarin doorpakken. Uh, we hebben gewoon snel weer een kabinet nodig. De markt zit erop te wachten, de bouwwereld zit erop te wachten. Maar ook de gewone burgers zitten te wachten, jongens. Een kabinet en neem nu duidelijke besluiten. niet En zo te, nee, en zo te horen zit ook vlissingen daarop te wachten. Jacques, dankjewel voor Absoluut. je telefoontje en een goede nacht nog. Succes met uw programma. Dank, Dank u wel. Dank u wel. En nu zei ik ook je tegen Jacques. Mag jij ook je tegen uh, Mark zeggen? Nee, dat ik zou niet durven. Nee, maar ja, als partijgenoten onderling mag dat natuurlijk. We <laughs> praten straks verder met elkaar. En hopelijk praat u met ons mee. 0800 1121. Meneer kan naar Casaluna. en Twitter. Ik kan met hashtag Casaluna. Je hebt uh, nog een ander liedje meegenomen. In het vorige uur uh, hoorden we het uh, liedje van Johnny Cash. liedje van YouTube, maar dan de uitvoering van Johnny Cash. Um, deze keuze vind ik zo mogelijk nog verrassender. Julio Iclesias. Ja, uh, dat is toch van ver voor jouw tijd? Ja, zeker. En ik, ik, hier is het precies andersom. Je ik het nummer schitterend en de artiest eigenlijk verschrikkelijk. Maar mede daarom was ik misschien wel zo verrast door uh, deze uitvoering van La Mer van Charles Trinet. Uh, ik, ik ken hem van de, van de film Tinker Tailor Soldier Spy. Een verfilming van een boek van John le Carré. Uh, waanzinnig mooie film. En die eindigt met, uh, ja, met, met, met prachtige beelden. En uh, ja, daar gaat op de, de, de, uh, ja, de zegswijze. Uh, en, en de muziek. Uh, en de band speelde verder. Zeg maar. En uh, tijdens ja, het, dat, dat lamer klinkt. Wordt de, de verrader uh, door zijn hoofd geschoten. En uh, in die beelden zie je heel goed. Dat juist het positieve uh, van. La Mer, want het is, een, het is gewoon een mooi positief ja. nummer, dat het ook iets melancholisch in zich heeft. En die, die, die dubbele uh, lading die je uh, die, die in de tekst helemaal niet zo meekrijgt, die, die vind ik fascinerend. Dus ik kan dat, ik kan dat nummer ja elke keer wel horen en dan weer verwonderd zijn over hoe... Uh, eerst Charles Trenet, maar daarna Julio Iglesias erin is geslaagd om daar op deze manier mee uh, ja, wat, wat van te maken. La Mer in de uitvoering van Julio Iglesias. Mais c'est tellement nouvelle cette chanson française faut que je Lis toutes les paroles parce qu'elle vient de la fête il y a trois jours, elle a seulement trois jours. Et, et c'est pour ça que j'ai les paroles ici. Mais je vous promets que depuis aujourd'hui, elle va être très populaire en France. Vous voyez Je pense. La mer qu'on voit danser, les langues des Ah Des reflets d'argent, la mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer We're Julio Ecclesias. We hebben nog tien minuten om te praten over de laatste politieke ontwikkelingen. en Ik ben vooral benieuwd naar uw mening als uw Partij van de Arbeid of VVD gestemd heeft. Wat eh, mag uw partij nooit weggeven... En op welk punt bent u toegeeflijk. 0800-1121. U kunt mailen naar casaluna.ncw.nl en twitter. Ik kan er weer met hashtag casaluna. Het valt mij trouwens op, Rob Groosens, journalist en commentator... politiek commentator, mijn gast vannacht... dat de meeste mensen eigenlijk heel redelijk zijn. Ze hebben natuurlijk op de ene of op de andere partij gestemd. Maar, nou ja, het, het moet maar gaan gebeuren. En mensen zijn redelijk toegeeflijk. Ja, dat, dat valt mij ook op, mede omdat ik... ik ben echt een internetjongen. Op internet zou dit absoluut niet kunnen. Nee? Op internet uh, ja, hoor je elkaar in de haren te vliegen... en dan ga je wel uiteindelijk een biertje met elkaar drinken... maar niet voordat je elkaar een flinke stomp in de maag hebt gegeven. Wij drinken nu al dat biertje, als het ware. Precies, precies. Ja, dus daar, de discussie is, is heel aangenaam. En uh, ja, daar hou ik eigenlijk wel van. En wat zegt uh, dat jou over uh, uh, hoe mensen kijken naar de politiek... al in 2000? Nou ja, wat, wat mij opvalt is dat uh, er blijkt waar toch een, een, een, een algemeen vertrouwen in de... In de of tenminste een, een vertrouwen in de algemeen politiek is. De, de PvdA-stemmers die zeggen van... Uh, nee, Rut, Rutte die, die heeft toch eigenlijk ook wel een, een visie op Nederland. En het is niet helemaal onze visie, maar hij wil er wel wat van maken. Dat klinkt heel erg door. Uh, en dat maakt het gemakkelijker om te accepteren... dat hij ook invloed gaat hebben op wat jij, uh, wat jij gestemd hebt. En... Die meneer van de, van de VVD uit Vlissingen... die zei dat net ook eigenlijk over, over de Partij van de Arbeid. Ja. Name, misschien zijn we op punten ook wel doorgeslagen. Ja. En moeten we die visie wat meer uh, ruimte ja. geven? en Het grootste probleem geven denk ik uiteindelijk de stemmers... die uh, de ander voor geen cent vertrouwen. Dat, ik, ik moet mezelf daarbij ook aankijken. Want ik heb dus op de VVD gestemd... omdat ik Samson voor geen cent vertrouw. Ik vind het een hele aardige man. Maar ik vertrouw hem niet mijn, uh, mijn, mijn stem toe. Uh, en en uh, eigenlijk ben ik wel blij dat ik daarin uh, op dit moment... Ja, samen met, uh, met, met Memo, heet die, geloof ja, maar ik... Uh, maar die keek de dan enige op, de andere, precies, op een andere precies, manier. Ja. Nou, want jij ziet dat kabinet ook niet zo heel erg zitten. Jij wil liever ook niet twee andere partijen. Nou ja, ik, ik, kijk, ik, ik, als, als journalist heb ik geen opvatting over het kabinet. Moet ik er objectief naar kijken. Neem als en ik, ik vind en het en maar wel. Uh, ja, nou ja, als, maar als journalist zeg ik het is niet heel houdbaar... omdat het erg kunstmatig overkomt. Uh, maar inderdaad, ja, ik zie het niet echt zitten. Ik heb er niet heel grote bezwaren tegen. Hoor. Het belangrijkste is dat we verder gaan met besturen. En als ze eruit komen... Maar als ze vier jaar blijven zitten, dan, uh, nee, dan krijgen ze aan de baar gewoon een biertje van me. Nou, dat is schuld van je. En het wordt vast niet zo'n heel groot kabinet, hè? Uh, niet zo heel veel ministers, nee, dus ik je hoop bent het. niet heel erg ja. duur uit. Een uh, mailtje van Paul Pleizier. Uh, Paul schrijft... Ik heb strategisch gestemd op de Partij van de Arbeid... in de hoop dat zij nummer één zouden worden... en Rutte uit het torentje zouden blazen. Ik verwacht dat voor de showinformatie VVD Partij van de Arbeid wordt begonnen... net zoals in uh, 2003 toen uh, Balkenende de formatie CDA, Partij van de Arbeid, saboteerde. Uh, nu zal Rutte het dreigende paarse uh, kabinet smoren. Mark, mag ook wel Mark zeggen, Mark wil in het hart overrechts. VVD, D66, CDA en PVV als gedoger of zelfs deelnemer. Let maar eens op. Paul zegt dat. Ja, wat zeg jij erover op? Het gaat niet gebeuren. Uh, het PVV heeft nu al uh, heel duidelijk laten blijken dat ze in de oppositie willen gaan zitten. Uh, D66 en uh, PVV, uh, nou ja, uh, net noemde luisteraar, PVDA, VVD, vuur en water. Maar D66, PVV, ja, dat, dat is pas echt vuur en water. Dat uh, gaat gewoon niet gebeuren. Er is geen rechtse meerderheid. Dus hoe we ook opletten, dit kabinet komt er niet. Op nee. basis van deze wetgeving. Nee, er, er, er is zelfs een linkse meerderheid, een linkse kabinet uh, onder aanvoering van premier Samson, vind ik waarschijnlijker... dan dat er over rechts geregeerd gaat worden. En dan aan de telefoon opnieuw een mevrouw... die liever niet met haar naam in de uitzending komt. Goeiedag, mevrouw. Ja, goedenavond, uh, heren. Dag, mevrouw. Leuk de... dat jullie zo'n jongetje in de, als journalist al aanmerken. Nou ja, hij is journalist en hij is 21, ja, nee, maar... dus dat noemen wij een man. Ja, maar een, een journalist heb je toch een opleiding voor nodig? Uh, niet altijd hoor. Oh, ja. nee. Maar goed, mevrouw, we okay. hebben het niet over de opleiding ja. van onze gast. We ja. hebben het nu over uh, uw stemgedrag. Ja. Ik heb Partij van de Arbeid gestemd. Omdat ja. ik dus. Uh, uh, uh, hoe heet die? Uh, Mark Rutte helemaal niet zie zitten. Ik vind het geen premier. En uh, uh, uh, uh, dat vind ik Samson ook niet. Maar het was, het, het was kiezen uit twee kwaden. Want ik heb nu, op een, uh, ik heb nu strategisch gestemd. Ja. Anders had ik er nooit op gestemd. U heeft strategisch op de Partij van de Arbeid gestemd. En wat hoopt u nu dat uh, de Partij van de Arbeid... als strategisch stemmer voor u binnensleept? Uh, het sociale in het beleid. Dat moet de Partij van de Arbeid uh, verdedigen? Ja. ja, ja. En uh, jongetje Rob, uh, uh, in hoeverre zal uh, de Partij van de Arbeid dat ook inderdaad doen? Nou ja, de VVD is ook geen, geen asociale partij. Dat, dat, dat beeld wordt heel vaak neergezet. Maar de VVD uh, weet ook wel uh, dat, dat er zwakker in de samenleving zijn. Uh, zet zichzelf vaak scherp neer. Maar zal ook opgelucht zijn dat er een andere partij zet, uh, bij zit... die uh, het sociale aspect uh, echt wel naar voren uh, wil laten komen in het regeerakkoord. Het is uitgesloten dat de PvdA uh, met een asociaal regeerakkoord in, uh, in zee gaat. Nou, heeft u daar ook vertrouwen in, mevrouw? Ja, ik wou nog een opmerking maken. Ik, uh, ik heb dus alleen maar uh, uh, radio. Ja. En op de radio valt het me zo ontzettend op dat, uh, dat uh, uh, de partijen, uh, dat de journalisten, jongens die ze journalist noemen, dat die allemaal zo uh, uh, sturend zijn geweest. Hoe bedoelt u dat? In, in, het, in het stemmen. Hoe bedoelt u dat journalisten sturend zijn Nou, geweest? Ik denk, ik denk dat, er, dat er net als bij de scholieren ook maar eens een, een, een, een journalistenstemming voor uitgehouden zou moeten worden. Dat is een heel we goed weten, idee mevrouw. Ja, dat is inderdaad een goed idee. Zodat we weten waar de journalisten staan. Want ja. een, een opmerking als van net, voor de, uh, net op de drempel van de verkiezing, dat was dinsdagmiddag geloof ik. Of zelfs woensdag overdag, ik weet niet meer precies. Maar dat er dus uh, opeens gezegd werd dat de Partij van de Arbeid uh, de PVV'ers wil aanpakken. En uh, nou, dat is duidelijk een richting van uh, mensen gaan uh, VVD stemmen. Dus eigenlijk zegt u: Ik zou wel eens willen weten waar die journalisten staan. Dat is iets waar jij ook voor pleit. Rob. Ja, daar ben ik heel groot voorstander van. Het zou mooi zijn, inderdaad, als, uh, ja, als, als, als iedereen daarvoor uitkomt. En dat we daar ook een correctie uh, eventueel op zouden kunnen aanbrengen. Want het, het is inderdaad wel duidelijk dat, uh, dat, dat de, de, de journalistiek geen uh, directe afspiegeling van de samenleving is. Nee. Ik vind het wel wat ver gaan om uh, te, te zeggen dat de journalistiek naar rechts overhelt. Want dat, uh, dat, dat merk ik op de redactievloer. Waar ik ben geweest? Absoluut niet. Nee, met, uh, nee. Ze zeggen dan dat ze links zijn. En dan, en dan proberen ze rechtse standpunten naar voren te halen. Ah, op die manier. En dat oh, dat bedoelt ik, u. Dat vind ik belachelijk. Nou, denkt, vindt u, een... denkt u dat er daarom ook uh, zoveel aandacht voor de PVV is geweest? Dat journalisten bang waren ja. om geen podium aan de PVV te bieden? Ja. En uh, je maakt mij niet wijs van al die. Ik ben geen PVV hoor, absoluut niet. Maar uh, je maakt mij niet wijs van. We hebben zoveel mensen die zich uh, journalist noemen... dat er ook niet een groot aantal zijn die uh, PVV zijn... maar die er nooit vooruit kunnen komen... omdat ze anders hun baantje kwijtraken. Nou, mevrouw, uh, u bent het helemaal met Rob Goosens uh, eens op het gebied van die journalistenverkiezing. Waar staan die journalisten? Dat zou u willen weten. Ik bedank u voor uw uh, reactie en ik wens u nog een uh, goede nacht. Het is bijna twee uur Rob Goosens weg gaan afscheiden van elkaar nemen. Een, een geruststellend uur. Merci. In, in die zin. Ja, absoluut. Met ja. Uh, heel redelijke luisteraars. Nou, dat zijn we natuurlijk wel gewend he, bij Kazeluna. <laughs> um, hoe lang gaat het duren voordat het kabinet er is? Anders bellen we gewoon die luisteraars even. Ja, ik, ik durf er geen geld op, te, op in te zetten. Ik denk inderdaad... We, we, we moeten de luisteraars maar even langsturen. Ja. Dan zijn ze er gauw uit. Ik denk dat ze wel echt willen, maar het is afhankelijk van of ze nog eerst een spelletje willen spelen. Of de PvdA eerst wil laten zien dat ze echt samen moeten met de VVD dat het echt niet over links kon. Of dat de VVD wil laten zien dat het echt niet over kon. Rechts kon. Als ze direct op hun doel afgaan, dan hebben we misschien wel voor de kerst al een kabinet. En anders zou het net zo goed uh, heel lang kunnen gaan duren. Ik zit in, voor, uh, zit in op voor de kerst. Zullen we om een biertje wedden? Prima, doen we. Afgesproken, hierbij. Dank dat ik hier wilde zijn. Ik ben je wel thuis. Bijna twee uur. Ik dank u natuurlijk voor het luisteren... voor het meepraten, voor het mailen en voor het twitteren. En morgen dan is uh, Casa Luna er uiteraard weer. Klaas Drupsteen is dan uw gastheer. En hij praat dan met uh, Jaap Kortweg... die ook wel bekend staat als de vegetarische slager. Voor straks heel veel plezier bij uh, Wakker Nederland hier op Radio 1. En wat Casa Luna betreft, graag tot morgen. Goeienacht.